Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Nederlandse sporters die een Olympische medaille hebben gewonnen op de Spelen in Parijs... worden rond deze tijd gehuldigd in Den Haag. Zojuist werden ze toegesproken door kerstverspremier Schoof. Beste Olympiërs, uh, toen ik een paar weken geleden voor het eerst in mijn nieuwe agenda als MP keek... zag ik daarin best wel veel afspraken waarvan ik dacht... Ma, ik weet niet of het allemaal heel gezellig gaat worden. Maar gelukkig stond deze bijeenkomst er ook in. Uh, en uh, die stond er niet in potlood. Dat was uh, de, toch een vooruitziende blik. Want we wisten gewoon dat we medailles gingen halen. Geen twijfel over mogelijk. Later vandaag worden de sporters ook nog ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze mogen langskomen op Paleishuis ten Bos in Den Haag. Artsen zien steeds meer kruisbandblessures bij tienermeisjes. Dat zeggen ze tegen Hart van Nederland. Die lopen die vaak op tijdens het sporten. Vooral meisjes tussen de 13 en 15 lopen risico. Meiden hebben een andere bouw dan jongens. Ze hebben een breder bekken waardoor de knieën wat meer naar binnen staan. En ze landen dan ook anders. Dus we zien bij meisjes die voetballen. Die hebben vier tot zes keer zo'n grote kans op een kruisbandletsel als jongens die voetballen. Ook sporten kinderen volgens deze specialist anders dan vroeger. Er wordt minder tikkertje gespeeld en in bomen geklommen. Daardoor ontwikkelt het lichaam zich anders en zijn knieën kwetsbaar. Waarder. Een Amerikaanse schooldirectrice moet negen jaar de bak in... voor een opmerkelijke diefstal. Tijdens de coronapandemie stal ze 11.000 dozen chicken wings die waren bedoeld voor leerlingen die tijdens de lockdowns onderwijs op afstand volgden. De vrouw haalde de dozen op met een busje, maar bracht ze niet naar het afhaalpunt. Deze Amerikaanse journalist blijft zitten met één prangende vraag. No one seems to know what happened to the chicken wings themselves. Yeah. Chicago outlets like ABC7, WGN, our sister station Fox 32, and others published stories about it, but none mention what Liddell did with the wings. Ja, wat er met de kip is gebeurd, is dus niet duidelijk. In totaal. Ging het om anderhalf miljoen dollar aan kippenvleugels. Het weer nog vanavond en vanochtend kans op pittige regen en onweersbuien, maar tot die tijd is het bijna overal zonnig en zomers. Het wordt vandaag maximaal 25 tot 30 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen en tot zover de ANWB-Verkeersinformatie.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 Tex-Mex, de muziek die als cultureel mengsel van Mexicaanse muziek en Amerikanen werd geboren in voornamelijk de Amerikaanse kant van de lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico, waarbij de Rio Grande een belangrijke rol speelt. Is Anybody Going to San Antonio? Doc Saam, geboren in 1941 in San Antonio, Texas, was een veelzijdige Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste figuren in de Tex-Mex scene en had een grote invloed op de Texaanse muziek. Hij bleef actief in de muziekwereld tot zijn overlijden in 1991. Hij was ook de drijvende kracht achter de Texas Tornado's en zij brengen El Pantalon Blue Jean en Bayando voor het voetlicht.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 Triple Play. Triple Play. First time I met you, I just knew. I was so excited when you invited me to dance with you. you dancing with him, I knew if I could dance with you, I could steal you away from him, hey, hey, bailando, let's go, bailando, let's go, bailando. zus, vriendin, moeder, echtgenote en levensgenieter. Stephanie Urbina Jones brengt haar passie van creatieve vrijheid naar mensen over de hele wereld. Rhinestone Cowgirls samen met Wendy Moten en de Queen of the Angels zijn daar fraaie voorbeelden van. In heaven, <laughs> don't you know that she'll be sitting there, <laughs> smoking cigarettes and seeing <laughs> seven. De Texicana-mama's zijn Tis Hinojosa, Patricia Von en Stephanie Urbina Jones. De mama's groeiden alle drie op in San Antonio. Er is wel sprake van een groot verschil in leeftijd tussen Tis enerzijds en de beide andere mama's anderzijds. Tis en Stephanie zaten op dezelfde middelbare school, maar hebben elkaar daar dus niet leren kennen. Cochina di Amor is een vrolijk werkje. Dwayne Verheide is geboren in 1991 in het Limburgse Montfort. Al vroeg leerde hij de accordeon spelen, maar op zijn twaalfde jaar raakte hij in de ban van Flacco Jimenez en schakelde over op de trekharmonica, het instrument voor de conjunto. In 2008 ontmoette hij zijn idool, die hem adviseerde een band te starten. En zo geschiedde. Nog altijd ontmoette hij zijn idool regelmatig. Anselma, maar ook Stay Away From Me en Me Despierto in no estás staan scherp. me i don't want you anymore you always did me wrong our love's no longer strong you treated me so bad and now you want me back it's too late señorita i'm never coming back los besos que te di fue solo una ilusión het is niet zo belangrijk. Het is niet Het is niet zo belangrijk. sigue tu camino zo que te bendiga dios zo no hay nada entre zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het Déjame niet zo belangrijk. Please stay away from me. me cañaste sin tener compasión será mejor así bien para los dos pues sigue tu camino y que te bendiga Dios ya no hay nada entre tú y yo y you know that we are true déjame solo no quiero nada déjame vivir feliz please please, please in Holland. Het is de razo, zoals De Tex-Mex zijn begrip in Limburg dankzij de formatie Pinchitos Caliente. Jammer dat ze na vier albums gestopt zijn, want hun muziek werkte aanstekelijk. Luister maar naar I Love My Rancho Grande. grande allá donde vivía daar ben rancherita tan Ik me decía tan alegre me decía te voy a hacer tus cantos ben blij, ik ben blij. Ik ben blij, Los sacado de cuero allá en el rancho grande allá donde vivía oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. había una rancherita tan alegre merecía tan alegre merecía Alegre merecia, tan alegre merecia. Te voy a hacer tus canciones, como los que usa el ranchero. Te los comienzo. Freddy Fender maakte het groot, maar ook de versie van Pinchitos Caliente zijn. Evenals hun versie van Hey Baby Kipaso Wasted days and wasted night I have left for you behind For you don't belong to me Your heart belong to someone else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 Made in Holland Hey baby, qué pasó? Corazón, vuelve conmigo. Hey baby, qué pasó? Please don't leave me in sorrow. Come on baby, turn around. Let me see you Hey baby, what happened? Thought I was your only battle Hey baby, what happened? Won't you get me old? Hey baby, ¿qué pasó? Told I was a rolling vato Hey, baby, ¿qué pasó? Please don't leave me this no Come on, baby, turn around Let me show you how I feel Don't you know that I love you And my corazón is Hey baby, get pas op. God, I was Hey baby, get pas op. Won't Hey baby, get pas Zoon en Canciones bundelen twee Mexicaans-Amerikaanse muzikale grootheden hun krachten om een album vol hart en verbeelding te creëren. Marisol Hernandez uit L.A. en het in San Antonio gevestigde Tejano Conjunto Los Texmaniacs putten uit een repertoire van populaire Canciones Rancheras en Boleros. Conclusie, hun muziek is net zo Amerikaans als Mexicaans. Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua tu nombre, no más tu nombre. y hace el una gran rosa de oro y con mi vida la ingrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito Rosso de Oro was de eerste song en nu een song die we allemaal kennen waarna we afsluiten met Gritene Piedras del Campo If she brings you happiness Then I wish you All the best It's your house Is een Tejano, ofwel een muzikant uit het grensgebied van Texas en Mexico. Zijn vader, Santiago Jiménez Senior, waar hij al mee speelde op zevenjarige leeftijd, was een van de pioniers van de conjunto-muziek. Door het toelaten van allerlei andere muziekstijlen is de benaming nu Tex-Mex-muziek. Flaco Jiménez was een reizend voorbeeld van deze muziek, want hij is wereldbekend geworden. Rocco Granatus Marina klinkt nu toch even wat anders. Tot volgende week, dag. Marina Te quiero con el corazón Te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adoración Sabes que te quiero Y que nunca te he olvidado Te lo juro mi Marina Nunca te olvidaré Sabes que te quiero Y que nunca te he olvidado Te lo juro mi Marina Nunca te olvidaré Bye.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 Ik quiero y que nunca te he olvidado, te lo juro mi ik nunca te olvidaré. Sabes que Ik quiero y que nunca te he olvidado, te lo juro mi ik nunca te olvidaré.